Vermoedelijk is de oceaan 3 miljard jaar geleden ontstaan door de inslag van een meteoriet. Daardoor zou ijs aan de oppervlakte zijn gekomen en gesmolten. De oceaan is waarschijnlijk binnen een miljoen jaar weer verdwenen en dat was te kort voor het ontstaan van leven. Waar het water gebleven is, is niet duidelijk. Mogelijk is de oceaan bevroren en diep onder de oppervlakte verdwenen of is hij verdampt.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 Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Een plas bloed, een kogelhuls, maar geen lijk. België is in de ban van de kasteelmoord. Zometeen de Vlaamse journaliste machtelt Liber daarover. En het is erop of eronder voor het downloaden. Tenminste, dat zegt Danny Mekic. Na de mega-upload.com is gestopt. En de Pirate Bay, waar allemaal moeilijkheden mee zijn... stopt BT Junkie er nu namelijk ook mee. Dan gaat het nu verder met het downloaden. En Erwin Wennemars en Mark Tuyterd, die zijn in de ban van de Elfstedekoorts. Net als de rest van Nederland. Wij willen niet liever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 Ja, en uh, of je er nou komt of niet, nou ja, hij komt er natuurlijk gewoon. Maar de, de heren die verkenden vast uh, vandaag al het parcours en Ermen met de mars. en het zijn daar straks rond kwart voor tien over. Om hier daarover te praten. Dat was een Today's woordig. Topics. Ah, Luc? die woorden gebruiken. Goeie volgende, dat komt allemaal <laughs> nou, goed. Probeer het morgen nog een keer. Luke. Nummer vijf van de Today's Topics: dat is slechte nieuws op vijf voor de autofabriek Netcar in Born. Nou, het is nu uh, zeker dat de Mitsubishi geen nieuwe modellen toekent aan Netcar. Dat betekent dat Netcar aan het einde van dit jaar stopt, dat is wel zeker. De uh, uh, vertrekt uit Borne. Er moet nu snel gekeken worden naar uh, andere alternatieven. Wie kan het uh, Netcar, zeg maar, activiteiten bij Netcar overnemen? Het zal geen Mitsubishi worden, maar het zal een ander alternatief nu, model of een van een andere merk. Dat is een beetje hoe de situatie nu is. Mitsubishi stopt dus met de productie daar in die fabriek. En minister Verhagen die gaat zich er nu zelf mee bemoeien met de zaak. en wil nu op zoek naar een overnamekandidaat. Ik zal dus ook tegelijkertijd uh, met het werken aan een doorstacht... en het zoeken naar overnamekandidaten... zal ik ook met name met Mitsubishi spreken over de noodzaak van een goed sociaal plan... zoals eerder overeengekomen met, uh, met de vakbonden... om zeker te stellen dat als een overname niet lukt dat dan er een goed sociaal plan is... waarbij de werknemers zich ook kunnen omscholen... zodat er in ieder geval toekomstperspectief voor hun is. Mitsubishi wil de fabriek wel verkopen voor 1 euro, symbolisch bedrag. En als die kopen dan wel het personeel er maar bijneemt... er werken daar zo'n 1500 mensen. En die mensen zijn boos. boos personeel van Netcar heeft vier Outlanders... voor de slagbomen gezet. Sleutel uit de auto en meegenomen. Dus die auto's kunnen nu blijkbaar niet weg. Maar dat betekent ook dat de de directie en de raad van bestuur niet met de eigen auto naar huis kan. Eind deze maand gaat verhagen naar Japan om met de top van Mitsubishi te overleggen... hoe zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden kan blijven. Dan nummer vier, er staat een gesprongen waterleiding met flinke gevolgen. In een Groningswijk zaten honderd mensen vanaf een uurtje of twee in de nacht zonder verwarming. 700 gedupeerden. Nou, daarvan zit uh, nog niet 1% hier op dit moment in huis patrimonium. Er zit één mevrouw hier tegenover mij in een heerlijk kopje soep... Uh, te eten. Goedemiddag. Goedemiddag. Smaakt het? Ja, lekker. Ja, lekker. Ultieme remedie tegen stroomstoringen, gesprongen leidingen of uitgebrande woningen. Een kopje soep. Nou, ik werd vanmorgen wakker. Ik dacht, het is behoorlijk koud in de kamer. Dus Mijn dochter lag me uit, want ik was al een beetje grieperig. En toen kijk ik op een gegeven moment bij de verwarming en die is steenkoud. Dus toen was de, ja, het werd al koud. Ik dacht dan toch maar even hierheen. En nu zit u hier aan een kopje soep en u bent aan het dampspelen met uw dochtertje geloof ik? Mijn kleindochter, dus. Ja. Veel mensen waren er dus niet een stuk of zeven. De rest was aan het werk. Eh, maar de zeven mensen die werden opgevangen waren daar maar wat blij mee. Ik ga nog even naar deze mevrouw. Dit is mevrouw Hogendijk. Uh, die woont aan de Leijsterbeslaan. Goedemiddag. He u heeft inmiddels ook zoek gehad? Ja, heerlijk. Goeie service. Ja. Wanneer uh, ontdekte u dat het uh, wat koud werd in de woning? Gisteravond om half twaalf. Oh, dat was wel heel vroeg. De, ik hoorde dat de leiding pas om kwart voor twee gesprongen zou zijn. Nee hoor. Oh. Ja. Hm? Kie. Inmiddels kan iedereen weer naar huis. Er zijn ook straalkacheltjes uitgedeeld. Maar als je graag de soep wil, dan kan je altijd nog naar dat verzorgingstehuis terug. Dan de sluis in Eefde, Die is weer open voor de scheepvaart. De sluis lag er sinds begin januari uit... toen een 90 ton zware sluisdeur naar beneden was gevallen. Vijf weken had de Rijkswaterstaat nodig... om de belangrijke waterkering in het Twentekanaal weer in bedrijf te krijgen. Ja, en in die tijd konden 42 schepen niet varen, wat natuurlijk geld kost. Want je kunt hier geen kant op. Hè? Het is een, kanaal, een doodlopend uh, kanaal. Voor ons wel, ja. Het is, wij kunnen, het is echt, we zaten echt opgesloten. We ja. konden inderdaad nergens heen. De sluis is nog niet gemaakt, maar er is een soort tijdelijke stellage gemaakt met een kraan erboven en die tilt dan de deur op. Ja, dat klopt. Vanaf half tien gaat het eerste schip hier door de sluis. Deze kraan die kan de deur, die 90.000 kilo zwaar is, optillen. Dan gaat de deur die gaat naar boven en vervolgens kan het schip dan de sluis in. Pas half maart is de sluis weer helemaal heel. Dan nummer twee, een schoknot. <coughs> <coughs> in de wereld van de wielrenneritis, er is iemand die doping heeft gebruikt. Of in ieder geval, uh, die er is voor veroordeeld. Oude tourwinnaar en beste wielrenner van dit moment, Alberto Contro. De Spaanse wielerbond sprak de drievoudig tourwinnaar vrij van dopinggebruik. Maar de internationale wielrenunie en het wereld antidopingbureau WADA gingen in beroep tegen die vrijspraak dat sporttribunaal bestrafte de Spanjaard nu wel. Het kwam allemaal door zijn positieve test op clenbuterol tijdens de Tour van 2010. En toen zat er een erg kleine hoeveelheid in zijn bloed. 0,000000000000000000000000005,000000000000000000000000005 Oké, okay. uh, volgens door. komt dat dan door het eten van besmet vlees... maar daar denkt het tribunaal dus wel anders over. Uh, die uitspraak betekent sowieso dat hij de toerzegen van 2010 uh, kwijt is. De Girozegen van 2011, dat ligt nog het verst in het herinnering. De Tour afgelopen jaar, die won die niet. Uh, maar dat is wel de keiharde consequentie. En het betekent gewoon concreet dat hij tot 5 augustus van dit jaar geschost is. En tenslotte nog nummer 1 van vandaag, dat is de Elfstedentocht. Die gaat voorlopig nog niet door. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen... Over een datum of over een kanspercentage, hoever het is. Ik kan u verzekeren dat we met z'n allen keihard werken om die route te optimaliseren. Ja, en die uh, percentage die ze dus niet kunnen geven, dat komt omdat het ijs gewoon nog niet sterk genoeg is. Gisteren hebben wij dus met de rioonhoofden bekeken in gezamenlijkheid hoe de toestand van het ijs was. Ja, en het antwoord daarop was kort? Dat ijs is prima. Prima, maar nog niet dik genoeg. Sterker nog, het rioonhoofd van Balk is door het meer gezakt. Hij zat op 10 centimeter ijs en twee, twee meter verderop lagen 2 centimeter ijs. Op zich allemaal niet spannend, maar het geeft wel even aan... dat mensen die dus ter zaken en ter de plekke deskundig zijn... dat die hun leven in de waarschouw moeten stellen op het Slotermeer... om voor ons die tocht te kunnen organiseren. Precies, allemaal niet erg, maar de kans om te sterven... is op dit moment nog net ietsjes te groot. Woensdag is er een nieuwe persconferentie. Ondertussen moet het gewoon een beetje blijven vriezen. met je ijsvegen en afwachten dan maar. Nou, dat is Friesland en gelukkig gaat de rest van het land er echt uber-relax mee om. Het is 6 februari en buiten is het min 7 graden. Welkom op deze maandag bij het IJsjournaal... rechtstreeks vanuit het clubgebouw van de schaatsclub Ankeveen. Oh, na het Sinterklaasjournaal het barbecue weer in de strand, is er nu dus ook een IJsjournaal met allemaal weerswaardigheden over nou, ijs, een eh, soort weerbericht, alleen dan over één weertype. En het IJsjournaal is niet de enige vanuit het hele land... worden verslaggevers grote ijsleken vaak naar Friesland gestuurd. Verslaggever Ip Haasme, die is in sloten... Kip, jij hebt het ijs voor ons vandaag ben je. Jij hebt het ijs voor ons vandaag geïnspecteerd. Hoe heb jij het uh, aangetroffen daar? We kunnen even, als jullie daar tijd voor hebben, even kijken hoe diep hoe dik het ijs ah, nu ik heb is. Die Toch, heel het moet 15 centimeter zijn. Nee, het ja. moet 15 centimeter je zijn. Het is veel tijd. Pas op. <lacht> mm -hmm. Goed, whatever. <lacht> Terwijl wij hier zo druk zijn met het ijs vinden de vriezen ons vooral echt kapot moeilijk en irritant. Nou, dat valt wel mee. Maar inderdaad, een klein beetje tempering kan geen kwaad. Wie bewiering de voorzitter van de Elstede Tochtvereniging heeft wel een beetje gelijk. Want er zijn nog heel veel plekken die echt nogal wel zorgenbaren. Die nog lang niet dik genoeg zijn. Waar ook wakker zijn, waar het open is, waar nog veel sneeuw op het ijs ligt. Waar dus een dempende werking is, waar dus te weinig ijs aangroeit. En met de weersverwachting voor de komende week is dat nog maar de vraag of dat goed gaat allemaal. Kortom, afwachten dus. Meer kan jij als schaatsfan niet doen. Of nou ja... Blijf uw foto's insturen naar info zodat we die morgen in de uitzending kunnen laten zien. Yes, ga ik doen. Ijs van de brink. Nee. <laughs> ja, ijs van de brink. <laughs> Leuk dat uh, morgen. Tot, tot morgen. Grappig. We nemen je vrij, om te schatten. <laughs> Doei. Doei. Ja, sinds een week is het natuurlijk echt winter in Nederland... maar dat is helemaal niks vergeleken met de kleine ijstijd. Dat was uh, van 1430 tot 1850. In BNN Today duiken we iedere dag de geschiedenisboeken in... aan de hand van de actualiteit. Jan Buisman is schrijver van de serie... ...duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. En hij weet veel meer van die tijd. Meneer Buisman, goedenavond. Goedenavond, Prof Veenhoven. Ja, de kleine ijstijd, 1430, 1850... ...dat weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd... ...maar dat heb ik net even van u gehoord. Uh, de, in, dat is een lange periode. Daarin waren wat extreem koude winters. Kunt u een beetje schetsen hoe koud het toen was? Ja, je elke, elke 10, 20 jaar had je, had je een historische winter. Dus zo iets van 1963... Dus zoals het nu is en dan uh, drie maanden lang, of twee maanden lang, mm -hmm. met natuurlijk minder comfort en ze vonden de hele gezinnen doodgevroren tot, uh, tot de kleine kindertjes toe. Nou, u heeft het natuurlijk over, over, over die extreme kou waardoor uh, ja, hele families doodvriezen, maar er waren natuurlijk veel meer problemen vanwege die kou. Ja, er waren hele specifieke uh, problemen om het er eentje te noemen in Amsterdam. Daar kregen de bierbrouwers en de burgers kregen gebrek aan drinkwater. Daar kon je niet uit de gracht halen. En dan gingen ze met waterschepen, gingen ze door de Amstel en door de Gaas, gingen ze naar naar Weesp de Vecht. Mm -hmm. IJsbreken voorop met acht of tien of veertien paarden en die trokken het ding door het water heen, de waterschepen erachteraan. Ze haalden water, voerden weer terug en dan zagen ze dus heel vaak dat achter die waterschepen de dus zaak meteen weer helemaal dicht dichtvroor en zo, kom, zo kwam je toen aan water. En de zoveel eens gebeurd had die waterschepen vast in het ijs kwamen te zitten. En er viel er nog een halve meter sneeuw bovenop. En die zaten er dan de hele winter. <laughs> ja, en ja, die moesten... Dat zijn te... toch dingen die kunnen wij ons slecht voorstellen, hè? Ja, ja behoorlijk, ja. ja. Maar, maar konden ze niet um, een stuk uit het ijs hakken en dat, dat dan laten smelten? Uh, ja, maar goed, uh, de grachten waren ook niet zo schoon natuurlijk. En nee. uh, daar, daar kon je ook niet zoveel water uithalen. En ze wilden toch graag schoon water hebben. Dus ze popten... En een enkele keer haal ze wel het gracht, maar meestal niet, want het was uh, zout water in die gracht. Hè? Dat ja. kwam uit het ei. Via de Zuiderzee kwam dat in, uh, uit het ei. En u zegt van: het was zo koud dat de hele Zuiderzee bevroren was. Uh... De hele Zuiderzee vloeit dicht. Die vloeiden ja. dan uh, ook vaak gewoon in de winter dicht, maar ook wel eens in maart. Kijk, maart was toen een wintermaand. En nu is maart een lentemaand. Dat ja. komt nu nooit meer voor. die Zuiderzee had natuurlijk eb en vloed. En golfslag en zout water. En die vloeiden dan helemaal stevig dicht zodat je met sleden van Amsterdam naar, naar Kampen en, en naar Zwolle kon rijden. Dus dan ging het met, met, een, met een paard en, sle en een sledenbrug ja, voor, voor? Ja, vrachtsleden waren dat dus. Hè, zware vrachtsleden. Dat ging dan over het ijs. Ja. ja. Ongelooflijk. Werd er in die kleine ijstijd ook al geschaatst? Zeker. Oh ja, van oudsher al. Hè. Ze hebben zelfs schaatsen gevonden van Bataven, dacht ik. En van Romeinen. Ze hebben altijd geschaatst. Je bond een stuk botten onder je schoenen en dan uh, reed je rent weg. Ja. Maar ja, maar ja... Natuurlijk een beetje anders. Waarschijnlijk om van, om van A naar B te komen, niet, niet per se voor de lol. Uh, nou, lol, ja. Ja? A naar B, dan heb je slee. Ja. Met de ervoor. Ja. Meneer Buisman, Jan Buisman, dank u wel. Radio 1, de Today. Iets over half tien, dan hoor je Erwin Wennemars en Mark Tuitert... die vandaag al een deel van de even hebben uitgeprobeerd van het parcours. En zometeen gaan we het hebben over downloaden. Want uh, na mega-upload stopt nu ook BT Junkie ermee. En nou, natuurlijk een probleem in Nederland voor de Pirate Bay... betekent dit de ondergang voor downloadsites. Dat hoor je zometeen van Danny Mekic. En wil je meekijken en meepraten, dat kan. Surf naar radio1.nl en klik dan op de webcam.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 You were right for me, but felt so lonely That I used to know van Gotje. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Vervente downloaders, die kregen vandaag weer slecht nieuws. Na uh, mega-upload.com stopt nu ook BT Junkie ermee. Het is uh, de zoveelste grote download site die dus uit de lucht gaat. En dit keer hoefde er geen inval van de FBI aan te pas te komen. De mensen achter die site die trokken gewoon zelf de stekker eruit. Ja, beginnen downloaders hun strijd op internet te verliezen, vragen we ons af. Danny Mekic die is internet-expert. Danny, goedenavond. Dag Willemijn, goedenavond. Waar was jij toen je het slecht nieuws hoorde? Ik zat in de auto. En toen uh, barstte je in huilen. En auto. toen moest ik huilen. Maar dat moet je niet doen als je aan het rijden bent. Dus nee. ik heb toen netjes mijn auto langs de weg gezet. Nee, nee. Ik, was wel, nee. ik zat wel in de auto, maar ik hoefde niet te huilen. Nee. Maar B BT Junkies, eenzelfde soort uh, site als Pirate Bay-achtig. Uh, ja. uh, ja, ja. Van alles kan je er vinden. Ja. Hebben dus zelf de stekker eruit getrokken? Ja. Waarom? Ik vermoed omdat ze dachten... oei, we willen niet net zo eindigen als die baas van MegaUpload.com... die nu in de bak zit. Nou, zet. kijk, om eerlijk te zijn, ze hebben geen verklaring afgegeven. Dus wat precies de reden is waarom ze stoppen, dat weten we niet. Wel zijn twee andere sites ook gestopt. Die hebben wel duidelijk gezegd van... luister, FBI-invallen, uh, boetes inbeslagname van alles wat je bezit... dat gaat gewoon te ver op die manier. Het zijn gewoon net bedrijven. Op die manier kun je niet een bedrijf runnen. En in dat opzicht klopt je introductie net niet. Je zei, nou, er is geen FBI-inval voor nodig geweest. Het was natuurlijk wel de FBI-inval met veel machtsvertoon, ook bij mega-uploads. Ja. Waarbij vijf ja. mensen opgepakt waren, waaronder een Nederlander. Die ervoor gezorgd hebben dat nu de website-eigenaren van de andere websites denken... ja, dat is toch wel heftig hoor. Ja. Um, en in die zin wordt het een hele interessante tijd. Want uh, ja, we hebben nu dus een aantal keren de FBI in actie gezien. En de vraag is wat de toekomst gaat brengen op het internet. Het lijkt een beetje, dit is de tijd dat er heel veel dingen gebeuren. Is de downloader terrein aan het verliezen? Kan je het zo zien? Nou Ja en nee. Kijk, Wel als je kijkt naar het aantal sites dat beschikbaar is... waar je naartoe kunt gaan om dus die film of dat album te vinden. Dat zijn er gewoon minder aan het worden wat grote sites betreft. Mm -hmm. Aan de andere kant zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt... dat voor iedere site die offline gehaald wordt, er gewoon weer vijf bijkomen. Want ik moet je ook ja. eerlijk zeggen, en dat vindt Tim Kuik... dat is de directeur van Stichting Brein... die achter een deel van de rechtszaken tegen dit soort sites zit... dat vindt hij niet leuk om te horen. Maar ook ik, terwijl het mijn werk is om dit allemaal te volgen... ook ik kwam ooit voor het eerst achter de Pirate Bay... dankzij een zaak die tegen hen werd begonnen. Is dat zo? Dus ja, dat was, en ik <lacht> nog heel goed. Dus toen dacht ik, hé, hey, wat een gave dus site. Dit, dit, dus het heeft al een soort mensen van... alleen maar op... Uh... Ja, mensen worden erop er gewezen dat dat kan. Er zijn gewoon ook heel veel mensen die niet downloaden. En juist door dit soort rechtszaken en invallen... met, met allerlei tv-programma's die er aandacht aan besteden... weten mensen ook dat het kan. Ja, ja, goed. Maar dat zijn, dat zijn er misschien maar een paar. Maar wat ik wel geloof is dat, dat mensen denken... hé, hey, wacht even. Uh, andere sites uh, worden gesloten. Misschien moet ik maar zo omheen gaan kijken om iets te gaan beginnen. of he, Om, om, om, om een, een beetje de FBI en iedereen die erachter zit uit te dagen. We zullen toch nou, wel eens zien wie, wie er het sterkst is. Ja, dat gaat zeker gebeuren ook. Alleen wat je dus zag was, mega-upload was vrij makkelijk te vinden want die jongens hadden volgens mij zelfs een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ja. We wisten wie ze waren, waar ze woonden, wat hun auto's waren. En waar ik een beetje bang voor ben, en daar ben ik geen voorstander van, is dat je wel weer meer van dit soort sites te zien krijgt, maar dat het vooral schimmige sites zijn, waarvan je niet weet wie erachter zit. En dat je ook gevaar loopt dat er misschien bijvoorbeeld virussen via die site worden verspreid, omdat ja, als je dan toch niet weet wie erachter zit, en als het doel toch een beetje illegaal geld verdienen is, kun je net zo goed ja. virussen gaan verspreiden, want ook daar is een levendige handel in, in het geïnstalleerd krijgen van virussen op computers moet een beetje oppassen. Maar wel, welke niet... kant gaat dit dan op, vraag ik me af. Wat, wat, wat Gaat het er echt uiteindelijk zo ver aan toe dat, dat de, brei, de breinen van deze wereld en de FBI gaan die winnen? Nou, kijk, ja en nee. Juridisch gezien en ook wat het, het sluiten van grote sites betreft, dan zie je dat ze aan het winnen zijn. Als je van grote sites sluiten. Ja. En er zijn een paar juridische uitspraken geweest die eigenlijk tegen het downloaden van inter, op internet en tegen die websites gericht waren. Overigens, de, de uitspraken daarvoor waren juist wel voor vrijheid. Van downloaden op internet. Dus dat is niet, helemaal, niet hmm. helemaal duidelijk waar het heen gaat. Maar politiek gezien gebeurt er iets interessants. We hebben twee belangrijke wetten die in stemming worden gebracht in Amerika. En uh, Tsjechië heeft bekendgemaakt om uh, ACTA, dat is zeg maar de Europese anti-piracy uh, wetgeving die er zou moeten komen. Ze gaan zich onthouden van stemming, waardoor die wet er binnenkort ook niet kan komen. En je ziet dus op het wettelijk juridisch-politieke vlak een hele interessante beweging op gang komen. En of de downloader uh, daar de verliezer van wordt, weet ik niet. Want op dit moment is het zo dat onder druk juist van consumentenorganisaties en protesten op Twitter en van Anonymous, zijn het juist Juist die wetten die vertraagd zijn en ja. misschien dus straks zelfs ja, niet. De, de algemene idee is van die wetten gaan veel te ver. Hè? Straks kunnen die, door die wet kan, nog, ja. Ja, kan je gewoon afgesloten worden van kan je bepaalde sites niet meer bezoeken. Ja, het richt zich en steeds deels, meer gebruikers ja. denken ja dit gaat echt te ver. Ja het richt zich deels op, op consumenten, maar het richt zich vooral ook niet specifiek, maar gewoon. Ik heb een keer een vergelijking gemaakt. Ik zei van ja uh, dat is alsof je een, uh, een bak beton over de Beverwijkse bazaar uitstort. omdat er één illegaal cd'tje verkocht is. Je, je legt dus gewoon een hele site plat. En natuurlijk kennen we de voorbeelden. de Pirate Bay, et cetera. Maar het kan ook Google of Facebook zijn. die straks offline gehaald wordt. omdat daar een keer een auteursrechten inbreuk wordt gefaciliteerd. Ja, ja. En dat is gewoon niet wenselijk. Maar het is een spannende tijd dus nu. Het Er gebeurt heel veel. Ja. En ja, weet je, aan de andere kant. heb jij laatst hier ook verteld met Krijn. dingen moeten gewoon goed geregeld worden. als ja. er gewoon goede alternatieven zijn. Dan, uh, dan zijn mensen echt wel bereid ervoor te betalen... als ja. het maar goed en, en legaal en snel is. Ja. Ga, ga, maar zie je dat al een beetje opkomen, dat de legalen in het gat springen? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Hè. We hebben Spotify als een soort van legaal alternatief... maar daar ja. kon je voorheen uh, veel meer op vinden, uh, ook gratis, dan nu het geval is. Nu mag je nog maar een paar keer hetzelfde nummer afspelen. Ja. Dat is trouwens sinds de platenmaatschappijen ook daar aandelen in hebben genomen. En aan de andere kant, ja, de legale initiatieven, die, die blijven een beetje weg. En zeker ook als je een film wilt kopen online en niet huren voor 24 uur voor 4 euro, wat best wel veel geld is. Maar echt gewoon aan wilt schaffen. Ja, dat kan gewoon niet in Nederland. Althans niet dat je gewoon een volwassen aanbod aantreft. Dus daar moet aan gewerkt worden. En verder is het zo dat de huidige wetgeving niet volstaat. Want het is gewoon onduidelijk wat, wanneer wel mag of niet. En of het wel of niet eerlijk is. Dus we gaan ergens de komende jaren zien dat het ofwel kantelt naar de kant van de auteursrechtenbeheersorganisaties. Dat het strenger wordt, internetfilters komen, et cetera. Dat betekent dat straks dat misschien downloaden echt wel illegaal wordt. Ja, en dat betekent ook, dat zien we bijvoorbeeld in een land als Mexico... waar het zwaar illegaal is, dat mensen het nog steeds deden. Wat zo leuk was, André Rieu oh. ging voor het eerst naar Mexico toe. Hij had daar nog nooit een cd uitgegeven, maar verkocht wel 50.000 concertkaarten. Want mensen kenden hem al via het internet. En de cd's die hij uitbracht kwamen ook op de eerste vijfde en negende plaats van de top 10 binnen. Dus dat laat zien wat de kracht van het internet is en dat zo'n verbod ook niet werkt. Of de wetgeving kantelt dus richting een meer vrij internet... waarbij we zeggen, nou kijk, mensen moeten nog steeds geld kunnen verdienen met films en uh, mm. muziek... Maar het moet eerlijk, en het is niet eerlijk bijvoorbeeld... om op internet hetzelfde bedrag te vragen voor een liedje... als dat dat liedje zou kosten op een cd in een winkel... waar gaswaterlicht en huur- en personeel betaald moet worden. Dat is niet fair. En dus moet er gewoon faire wetgeving komen... waar uiteindelijk en de consument en de creatieve mensen... de artiesten uh, bij gebaat zijn. Eigenlijk weten we nu nog niks, ja, denia Of de een of de andere kant op. ja maar ja. Ja, mag jij om. niet een leuke een, een legale... Aanbiederskant zijn. Ik moet bekennen, ik heb ooit, uh, ik denk nu acht, acht, negen jaar geleden... had ik een songtekstenwebsite. En uh, nou, dat was heel gaaf, die werd best wel goed bezocht. En toen kreeg ik op een dag ook een mailtje van... ja, je mag die songteksten niet publiceren. Dat is copyrighted, zit het zit auteursrecht ja. op. Dus of je haalt het offline of je stuurt een advocaat op je af. Terwijl dus ik dacht, wat heb je aan songteksten? Dan heb je dat liedje nog nodig, dan ga je alleen maar meer van het maar liedje Maar die kan houden. je nu toch overal vinden, maar dat, dat kon toen nog niet? Nou ja, dat, dat ja. kon toen ook, maar het mag ja. gewoon niet. Het is eigenlijk uh, heel erg illegaal. Goed, nou, je zit hier vaak genoeg om uh, te vertellen welke kant op gaat. Maar in ieder geval, dus vandaag uh, BT Junkie, nog zo'n grote downloadsite, kapt ermee min of meer vrijwillig. doe ik nu met mijn handen zo, ja. dat zie je niet meer op de webcam. Gelukkig dus kun je naar Google steeds. gaan en daar gewoon intoetsen wat je wilt vinden. En dat Precies. gaat altijd nog een antwoord En wij geven. zetten het nu ook even op Twitter. Als je nu denkt, oh my god, al mijn favoriete downloadsites, houden we ermee op. Zetten wij nu even op twitter.com. Dan moet je gewoon zoeken op BNN Today, kom je het vanzelf tegen. Danny Mekic, dank. Tot snel weer. Graag gedaan, Zometeen, Erben Mennemars en Mark Tuitert. En uh, ik voel even aan het voorhoofd van de twee schaatsers... want als ik dit zo hoorde, hebben ze aardig last van de Elfstedekorts. Ik zit ook echt gewoon s'avonds naar, naar het plafond te staren. en het, want Je moet aan een heleboel dingen denken. Hè? Het ijs moet goed zijn, maar je moet een slaapplek hebben. Je moet, je moet een ploeg hebben, je moet, je moet een nummer hebben. Je moet, je moet weten... Warme kleren. Wat, wat moet je aan? Ja, een uh, schaatsen uh, moet je goed in orde uh, hebben. Hoe moet je eten? Bij wie moet je aansluiten? Uh, ja, wat, er zijn zoveel dingetjes die wij over, over kunnen dromen en over kunnen nadenken. Wil je ze zien? Zometeen maakt het Erwin Ga Vast even naar radio1.nl en klik op de webcam. Exit Holland. Iedere dag mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland in Exit Holland. Vanavond uh, gaan we naar Sarajevo. Daar want Marcel van der Steen. Marcel, goedenavond. Goedenavond. En jij ging naar uh, de voorvertoning van de film In the Land of Blood and Honey... geregisseerd door niemand minder dan Angelina Jolie. En dat is een, een, een belangrijke, een grote film in, in Sarajevo. Ja, zeker, want het is een film die, die gaat over een liefdesrelatie tussen een Servische officier en een, een Bosnische gevangene in een ja, verkrachtingskamp tijdens de oorlog, jaren negentig, in Bosnië. En uh, Angelina Jolie, zij was ook afgelopen zomer op het Sarajevo Filmfestival te gast en heeft wat uh, trobbels gehad bij het maken van die film. Ja. Maar uiteindelijk is ze weer in de armen genomen... en uh, heeft er ook voor gezorgd dat de film iets eerder al te zien uh, was in, uh, in Sarajevo. En ook 14 februari, twee dagen voor de, de wereldpremière van de film... is zij en meneer Pitt in Sarajevo om een uh, hele grote première te doen... in een soort van ahoy-achtige zaal daar. Even een fragmentje van haar film dus geregisseerd ja. door haar... in The Land of Blood and Honey. Meneer Tita, schrijf er eens Samen we de op de vloer dat verwoorden. Ik heb de. niet meer. de heb het niet meer. Ik een het niet meer. Ik heb het niet hoef we niet te vertalen, lijkt me niet te nee, nee, nee, we nee. spreken. Nee. Of, of hoor jij toevallig verstaan, Marcelle? Dat denk nee, ik niet. Nee, nee, maar dat ligt aan de verbinding. Ja, nee, precies tuurlijk. Um, het is natuurlijk bijzonder. Angelina Jolie, wat is zij speciale afgezant van de VN. Hè? Dus zij is, zij is daar vaak geweest in het gebied. Want ja. vertel even, zij, zij raakte, ja, begeisterd door de situatie daar. En ze dacht, daar wil really ik iets mee doen. Ja, zij was uh, nou, vond zich heel erg betrokken bij uh, de situatie op de Balkan. Uh, de Bosnië-oorlog. Heeft een paar keer uh, in de, kamp inderdaad bezocht. als uh, VN-ambassadeur. En heeft toen dit verhaal in eerste instantie zelf geschreven. Maar wat ik dan wel weer spoedig van de vind. is dat ze dus in dat debuut. Hè, de eerste regie uh, die ze doet. met de acteurs, die deels Bosnisch zijn, deels Servisch. Uh, in discussie gaat op te zetten. om dan eigenlijk nog te herschrijven. Dus ze heeft eigenlijk de, de, de acteurs. Die, nou, waarschijnlijk veel beter weten dan zij hoe het allemaal zat. Ja, heel um, veel ja, invloed gegeven bij het schrijven en bij het maken van die film. Ja, en, en hij is... Uh, nou ja, het is natuurlijk een, een, een moeilijk verhaal daar. Het gaat dus een serviceofficier, officier, een Bosnisch meisje. Hij heeft voor heel veel heftige reacties gezorgd, hè, deze film. Ja, ja, ja. Ik ben bij die eerste avond geweest uh, waarbij die vertoond werd. Nou, dan zit je dus eigenlijk in de zaal met mensen die... ja, allemaal hetzelfde trauma's ongeveer hebben, hè. Op de plek waar je dan film kijkt... Uh, 15 jaar, 16 jaar geleden vielen daar nog de bommen. Mm -hmm. En uh, dat is een bijzondere ervaring. En mensen kwamen echt ja, letterlijk huilende vrouwen aan het eind van de film die naar buiten gingen om uh, even te roken <laughs> en een luchtje te scheppen en, uh, en van de emoties uh, weer te bekomen. Mannen die echt gewoon niet wisten wat ze, wat ze nou eigenlijk van die film vonden. Was die nou goed, was die nou niet goed, maar ze waren in ieder geval echt geschokt. Daardoor. En er waren ook heel veel mensen die zeiden: het is ongeloofwaardig, deze liefdesrelatie had nooit kunnen plaatsvinden. Hm. En in het Servische deel van Bosnië, Republika Srpska heet dat, daar gaat hij niet eens vertoond worden, want daar vinden ze dat de Serviërs opnieuw als schurken worden afgebeeld. En ja, daar zijn ze het niet mee eens. Nee. Vanaf 16 februari hier in Nederland te zien. Vind je het een aanrader? Is het een mooie film? Ja, ik denk, ik, ik denk, ik denk dat hij hier zeker wel goed is. Zeker voor het publiek in Nederland om te gaan zien. Om uh, toch wel iets... Ja, het wordt, maakt toch wel heel veel duidelijk van de verhoudingen toen daar. ja, dus ja toch maar gaan kijken. En uh, nou ja, ook bijzonder natuurlijk. Het regiedebuut dus van Angelina Jolie. Dankjewel, Marcel van der Steen. Oké. Okay. Eén minuut over half tien. Hier is Marjan Koekhoek. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Ja, nog meer nieuws dan uit België. Een bizarre moord in een kasteel in het Belgische Wingenen. In het kasteel is een, een bloedspoor gevonden en een kogelhuls. Maar er is geen lijk. Toch denkt het Belgische pakket dat er sprake is van een moord. Machteld Liber is verslaggever van VRT Nieuws. Machteld, goedenavond. Goedenavond. Ja, een bizarre moord. Wat is er aan de hand? Uh, wat is er aan de hand? Vorige week zijn er bloedsporen gevonden in dat kasteel. De vrouw van de man die dus uh, daar het bloed heeft achtergelaten, heeft die bloedsporen gevonden, heeft de politie gewaarschuwd. En daaruit bleek dat er toch wel bijzonder veel bloed te vinden, was ook nog een, een spoor uh, tot op de oprit uh, van die man. Waardoor, waaruit zou blijken dat hij, uh, ja, alsof het bloed verloren heeft, dat hij, uh, dat hij toch uh, niet kon overleven. Ja, want even voor duidelijkheid het gaat uh, waarschijnlijk om de 34-jarige Stijn uh, Salens, daar, daar, ja. is, daar is bloed van gevonden. Ja. Maar deze man is nog steeds spoorloos, deze Stijn. Ja, die is niet te vinden. Ze hebben al een hele week lang eigenlijk zoekacties overal gedaan. Allerlei sporen gevolgd, maar geen lichaam te vinden. Dus officieel is hij dus nog altijd gewoon spoorloos, is hij vermist. Ja, want wat zou er aan de hand zijn met die, die Stijn? Wat is oh. het idee? <laughs> oh, er zijn... Duizenden ideeën die uh, door iedereen zijn hoofd in, uh, in België flitsen op dit moment. Ik... Ik kan me niet herinneren dat er over een vrij allee, eenvoudige moord, eigenlijk als je het zo mag noemen, zoveel um, ja, zo gepraat is. Het, het spreekt gigantisch tot de verbeelding. Het is uh, uh, een, een moord, uh, ligt een moord in een kasteel. Ja, dat is uh, veel, uh, ja, veel onderwerp van gesprek. Wat is er gebeurd? Er zijn allerlei pistes. Um, ja, dit weekend was er even de piste dat het een huurmoord was. De, de Vader en de schoonzoon van de man. Die zijn in het begin uh, dat die, uh, die bloedsporen gevonden zijn. even 48 uur aangehouden voor verhoren. maar die zijn dan ook weer losgelaten. Er waren wel wat problemen ja. binnen dat gezin. Hè. De man uh, wou absoluut naar Australië vertrekken. in een soort van afgesloten leven. Niet met die insecten, maar in een afgesloten leven. afgesloten van de maatschappij. Ja, die, die, die, die, die, die, die, die Stijn Salens, die dus waarschijnlijk vermoord is, die wilde naar Australië. Die naar Australië En, daar en, had, was, en uh, dat zijn, zijn vrouw had daar niet zoveel zin in. Zijn vrouw die dan samen met haar vader een dokterspraktijk heeft in de buurt, ja, zou dat niet zo zitten. Maar die man wou haar overtuigen om toch mee te gaan samen met zijn vier kinderen. Dus je kan je voorstellen, dat geeft die familie ook goed, dat er heel wat spanningen waren rond dat mogelijk vertrek. Mm -hmm. Wat dan ook mogelijk zou kunnen een motief geven aan die schoonfamilie om uh, daarbij betrokken te zijn. Ja, want die, die, die uh, wellicht, wellicht dacht die vrouw van ik heb geen zin, bekijk het maar, ik wil niet naar Australië. En nou ja, misschien dat ja, zij kijk, en haar vader... Dat... Ja, de, de... De familie, dus de man, en die nu de spoorloos of vermoord is, die ging eigenlijk afgelopen vrijdag samen met zijn vrouw vertrekken naar Australië. Voor een vakantie uh, voor twee weken. En daar wou hij haar waarschijnlijk toch wel overtuigen om, uh, om voor dat leven te kiezen. En ja, het is, het is geen toeval dat het twee dagen voor dat vertrek naar Australië uh, gebeurd is. Nee, nee, nee, nee. Het is, dus, uh, het is een spannend verhaal. Het is een heel, heeft heel België houdt het in, in de ban? Overal waar u komt, vragen de mensen. Maar weet je nu meer wat is er gebeurd? En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat het in een prachtig kasteel gebeurt. En zeker met die sneeuw hier van de afgelopen dagen. Ja, het is echt, uh, nee. soms denk ik, het is het scenario van een, een, een echt slechte Nou, Nou, wij hebben de toch? jullie hebben de moord. Zo is beetje, maar wij zijn he? wel een beetje jaloers op de Elfstedentocht hoor. Dat nee. we het nog liever hebben, ja. ja. dat kan ik me voorstellen. Ik, ik begrijp dat je in België niet eens uh, mag schaatsen. Dat is verboden. Kan ja, er is één vijver op dit moment moment uh, waar ik kan schaatsen, misschien wordt dat de volgende dagen nog wat uitgebreid. Maar op dit moment uh, is het nog heel gering. Dus uh, ja. dan kijken wij met uh, grote ogen naar die Noorderburen. Nou, we horen vast uh, als, uh, um, als er iets ge gebeurt rond ja. die moord. Die Stijn Stalens, moet eerst, nog even Stalens die moet eerst nog even gevonden worden. En dan ja, zal, er meer, zal er meer duidelijk worden. Mag, okay. Mag dat Libert van en Nieuwe? Dankjewel. Graag gedaan hoor. Dag. Zometeen, Erwin Mennemars en Mark Duitert. die hebben alvast even het parcours van de Elfstede tocht verkend. Tenminste, de voor een gedeelte. En uh, ja, dat zijn enthousiast. Dol enthousiast, kan ik wel zeggen. Zometeen zeer. Maar eerst, Bruce Springsteen. Soul free, where's the spirit that reads? Jaar staat hij op Pinkpop en het schijnt dat hij gewoon ongeveer zelf naar Jans Smeets heeft gebeld. Van ja, ik vind het zo leuk, mag ik nog een keertje? Bruce Springsteen, we take care of our own. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Ziet er dan eindelijk, misschien na 15 jaar, de Elfstedentocht? Ja, we weten het niet, we weten het niet. In ieder geval uh, vandaag gingen Erben Wennemars en Mark Tuitert alvast... een gedeelte van het parcours afleggen. Want zij mogen in ieder geval meedoen als het, uh, als het zover komt. En daar gaan we maar even van uit. Uh, heren, zo meteen praat ik met jullie hierover verder... hoe het uh, met jullie voorbereidingen gaat, hoe het was vandaag. Maar eerst even kort Klaasina Seilstra. Klaasina, goedenavond. Goedenavond. De in de elf oh, zevende mee aan de Elfstedentocht. De laatste Elfstedentocht en jij was de beste bij de vrouwen. Even, luister even mee naar de finish. Henk is bijna een uur over te meten. Nu wordt de tweede grote winnaar van de dag bekend. Het zal, denk ik, Casina Seinstra worden. Die laat zich niet een tweede keer door Smit kloppen. In Ankenveen was het ook de familie Smit die zegevierde. vierde. En nu Casina Seinstra, 28 jaar, uit sint johannesga ze valt, maar ze valt pas na de streep. Prasina, ja, als je dit hoort, heb je natuurlijk al een miljoen keer teruggehoord. Maar de, toch blijft mooi, neem ik aan. Ja, is niet geweldig. Ja, ik heb echt zoiets van geval, maar komen weer die volgende. Ja, ja, ja, en wat het mooie is, dat wist ik niet, wat las ik vandaag. Jij, jij bleek zwanger te zijn. Ja, ja klopt. Ja, ik ja. heb samen gereden. Ja. Ja, hoe, hoe oud is je dochter of zo nu? Mijn zoon is nu uh, ja, 14 jaar. Ja. En die zegt dan ook: Mama en ik hebben gewonnen. Ja, ja, ja. Hij heeft een, een kruisje ooit gekregen. Dus uh, helemaal leuk. Hij ja. heeft ook een eigen kruisje gekregen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, leuk. Hey, vertel even: ik bedoel, de heren zitten hier aan tafel, Mark en Erben. En die gaan hem rijden. Tenminste, dat, dat, daar hopen ze op. En moet nog even doorgaan ook. Maar ja. jij hebt het meegemaakt. Vertel even: hoe, nou ja, hoe, hoe, hoe is het? Hoe idioot is het? Ja. ja, het is gewoon heel erg moeilijk om dat, dat te vertellen. Je moet dat gewoon ervaren. Het, het is. Ja, en nou, vooral omdat het gewoon onbekend is wanneer komt hij dus de mm. spanning loopt op en uiteindelijk als hij dan komt, ja dan heb je echt zoiets van, dan ben je gewoon zo blij. Ik was gewoon de dag van vooral zo blij dat je die kaart gewoon gaat halen, ja mm. dus je bent in zo'n zo echt jubelstemming en dan die, die, die, die ochtend sta je daar te wachten in, in, in het vek en dan, dan ga je afstellen met z'n allen en dan gaat gewoon dat hek gaat open en dan mm. mag je gaan. Ja, en dat is de, ja, een, een erehaar van mensen en de hele dag door krijg je kipvuil in je ogen... en je weet niet wat er met je lijf gebeurt. Ja, maar ik ben even benieuwd, want die fase heb ik zelf al. Hè? Dat, ik ben al helemaal, helemaal hyper dat hij gaat komen. Ik ben er heilig van overtuigd dat hij gaat komen. Maar ik heb eigenlijk één vraagje. Hoe zwaar is het? De, ja, nou ja, wij hadden toen harde wind. Dus het, het eerste stuk, ja, het, het, het, het is doseren. Het is, het is je lijf, je weet zelf dat tot aan welke grens je heel lang kan. ja. En, en dat is het, het doseren, en altijd in een, een groep blijven rijden, nooit alleen komen te rijden. En, en goed eten en drinken, goed voorbereid zijn. Volgens bah. mij is doseren niet urban een de kans, heb ik het idee. Ligtelijk enthousiast ben ik <laughs> af en toe. Ja, maar goed, dat weet je op de schaats, weet je dat wel. Dat moet gewoon. En anders dan uh, ja, met, met erge kou, dan moet je lijf nog extra werken. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om... Ja, echt te doseren en, nee, wat... en lekker te schaten. Maar, wij moeten nog wat weten, denk ik, over voeding en uh, raffiteering. Want daar, daar gaan we op stuk lopen, denk ik. Ja, nee, nee, dat komt <laughs> <hijen> we gaan, we gaan goed. We R R R gaan gewoon... Raffite wat? Ja, raffetieren. Gewoon ja, eten en drinken onderweg. Ken je die etensakjes? En, uh, ja, uh, je nee, gaat dat, niet stoppen ja. en, uh, en, uh, bij een burger. Je gaat niet koek en soepie uh, halen nee. onderweg. Je gaat door. We, we ja. gaan gewoon een landelijke oproep doen. Dat iedereen gewoon, uh, gewoon, gewoon, gewoon, gewoon wat eten meeneemt voor ons. Dan krijgen wij, <tie <tie het komt het, <tie> het heus gevoet. Mark, Mark, jij bent bang dat je honger krijgt, hoor ik. Nah, nee, maar wat Klassien al zeg. ik heb vandaag ook gemerkt. in de kou, je kakt helemaal in, want je, je ja. lichaam verbrandt energie als een, als een door. En daar ben je eigenlijk helemaal niet gewend. Ja. Dus je moet al, volgens mij al weer veel eerder eten en drinken dan dat je zelf zou, uh, zou denken. Wat, wat heb je van tevoren gegeten, Classine? Uh, gewoon, normaal. Gewoon ontbijt. Ja. ontbijt. Ik zei stuim, een extra banaantje ja. en uh, een extra uh, voedbare voeding van tevoren. En ook ja. onderweg uh, heel veel voedbare voeding. En nou, af en toe een maar... reepje... Maar? een broodje en een krentenbal. Ja. Maar heb je nou echt stuk gezeten? Heb je nou echt ergens gezeten van denk je van ik kan niet meer. Maar dit is de elfsteden toch? Dus nu kom ik kan ik, kan ik extra krachten aan aanspreken? Aan of nee, heb je eigenlijk heb... helemaal niet stuk gezeten? Nee, ik heb niet stuk gezeten. Ik heb wel op een, nee. stuk, op een gegeven moment moesten we het in de wind. Ja? En uh, toen reed, uh, zat ik bij een groep mannen die reden niet constant. En toen had ik zoiets van, nou, dit is niet handig gewoon. En toen heb ik even gewacht op het volgende groepje... en dat groepje werkte goed samen. Ja. En dan ga je gewoon goed door... en dan haal je dus die andere waar je eerst bij zat... nog weer in. Dus je moet echt heel verstandig gewoon in een goede goed zitten. Ja, maar als je zegt, je hebt niet stuk gezeten, maar het, het was wel zwaar toch? Of is het, ja, is het echt ja, makkelijk? Nee, nee, ja, nee, natuurlijk. Maar ja, ik vond altijd, 200 kilometer vond ik het toch wel een kick. En ja, het was uh, richting Dok, een was van harde wind, dus het waren drie slagen voor, vooruit en twee achteruit. Ja. Dus hard ging het niet, maar het, dat was wel een zwaar stuk. Maar als je dan weet dat je dan door Bad komt, ja. En nou, dat is zo'n feest. En dan kom je in Dokkum, nou, dan kom je in een arena binnen dat je echt zoiets hebt van... Ja, dan krijg je vleugels. En dan, dan is het nog 24 kilometer. Nou ja, dan heb je zoiets van uh, met de wind mee, was het toen. En ja. Uh, nou ja, ja, scherp blijven, want ik moest nog sprinten, maar... Ja. Ah, Als je wint, ah, is... heb je geen pijn, joh. Nee. nee. <lacht> nee. <lacht> ja, dat <lacht> is gewoon goed, goed daarom samenwerken. Heb daarom heb ik zeker zoveel pijn gehad in mijn carrière. Gracina, denk je dat uh, Herman en Mark het kunnen? Zeker. Ja? Als de kat goed is, en als je het leuk vindt... en als je gewoon nu al op natuurreis je, je uurtjes maakt... en niet te gek doet, dus niet te veel al van tevoren doen. Oh ja, dat is misschien wel een goed advies. Ja. <laughs> we zaten meteen al te denken aan wedstrijden en alles... maar we hebben vandaag 50 nee, kilometer geschaafd, nee, dat ging nee, best goed. Je, ja, je moet gewoon nou ja, zeg maar, de basis een beetje goed houden... en lekker schaatsen en niet te vermoeid raken. Ja. Ja, okay. Dus we moeten niet voor, hm. nu niet te veel gaan rijden? Ja, niet, en... niet morgen en niet NK woensdag... Ja, 1k wel. Hè? We moeten wel een keer een beetje harde kilometers in, in, in de hebben. Ja, ja, maar nee, we hadden nee, een nee, beetje, dat... de, beetje de, de discussie van... Ik was meer van het type van, laten we morgen meteen maar beginnen met wedstrijdrijden en overmorgen weer. En Mark zei van, nou, misschien moeten we morgen nog, eens, nog een deeltje van het Elfzeden-parcours gaan, gaan, ja. gaan verkennen. Want we ja. hebben Ip Kramer al gesproken. Die zei het precies hetzelfde als uh, Klassina namelijk. Die zei, je moet gewoon even kilometers maken nu. En anders, uh, als we morgen als een blinde gaan hakken, dan... Maar ja, dan, dan hebben wij hier besloten dat we morgen weer een deel ja, van 11:70. De, de ja, ik, uh, ik kan hier wachten. Ja, nou ja je, dat, dat is leuk. En daar heb je gelijk. En dat is goed voor je kop. En dat is genieten. En dat, dat moet je doen. Maar uh, gewoon niet te vermoeid raken. Regina, okay. nou even nog dé tip voor, voor Erwin en Mark. Wat is de tip? Ja, ga absoluut genieten. En, en, en ja, ja moeilijk hoor. Ja, jullie zijn zulke sportmensen. Nou, volgens mij weten we echt wel wat je wel of niet kan. Kun jij ons proegleider niet worden, Casina? Of je ja, wil hem je zelf wel, rijden? Ik wil zelf ook rijden. Ja, dat dacht ik zelf ja, ja. heb je. Okay. Nee, ja. je gaat hem ook zelf rijden, of niet? Als ik op... Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Je bent er ja. zeker bij? Ah. Ja, ja, maar wel gewoon toeren. hè? Ja, ja, ja Tour. Casina, ja. heel veel succes dan. En uh, um, nou ja, wat goed om je even aan de telefoon te hebben. De, de, de laatste vrouw die hem gewonnen heeft. Overigens is, is de, deze steden toch een aparte... Uh, ja. voor vrouwen, hè? Want dat was eerder nog niet, toen jij hem mond... Ja, dat klopt. Clasina, ja, dank ja. je wel. Klazina, dankjewel. Graag gedaan. En uh, mama succes. Dank dankjewel. je Zijnstra was dat dus, die uh, in 97 won bij de vrouwen. En ik praat verder hier met Mark Tuitert en Ermen Wennemars. En uh, Erwin, die geeft... De uh, telefoon ging net af, je pakt hem. Ja. Je bent er vandaag opgevallen, Nou, ik ben niet helemaal... Helemaal stukje. Ja, ik ben er eigenlijk... Uh, want we gingen onder een burgetje door. En die buurtjes zijn zo laag, dus... Maar die was zo laag. Het was maar een half meter. Dus we moesten eigenlijk op onze kont eronder door glijden. Maar ik had in mijn kontzak had ik ook mijn telefoon. Dus die is nu echt kadoek. Maar is het allemaal waard? Beetje dom, Herman. Beetje dom. Beetje nou, dom. Maar, maar Beetje goed, goed als, je, als ik niet gebukt had... dan was, was ik met, met mijn kop tegen, tegen, nee, nee, tegen de, de brug aan gereden. Ik, ik snap je keuze. Dat, ja. dat was veel, veel pijnlijker. Jullie hebben dus het parcours verkend. Vandaag ja. van Sneek naar Leeuwarden en weer terug. We zijn begonnen in Sneek en we zijn naar Leeuwarden gegaan... En, en, en, en weer terug en een klein stukje door Sneek heen, heen gereden. En ja, maar één vraag. Hoe was het, Mark? Geweldig. Ja, fantastisch. Mooi ijs, zonnetje erbij. Ja, echt, echt, echt. Ja, ik weet niet, geweldig. Ja. Ja. Ik zag jullie foto's op Twitter af en toe, van dit, dit is hoe Nederland is, mooier kan het niet. Ja, en mooier nee. kan het ook niet zijn. We hadden echt van een hele mooie zwarte ijs. Een zwart ijs betekent dus dat er geen sneeuw in zit. Je kijkt dwars door het ijs heen en dat is heel hard. En soms waren we met een best wel een grote groep en dan kraakte het ijs gewoon van voor ons uit. Dat was zo'n machtig mooie, mo mo ja, mooi mooie gevoel. Op een gegeven moment, moment rij je overal doorheen. Dan denk je, eerst denk je ja. nog, oh, misschien is dit een wak of dat. En op een gegeven moment dan is het gewoon uh, gaan en uh, gas erop. En, en ja. overal waar jullie zijn geweest, prachtig dik ijs, ja. dik genoeg. Nou, prachtig dik ijs. Ik denk nou, dat we kunnen er niet niet. even dik We maar. kunnen er nog, nog, nog, nog niet met 16.000 man overheen. Nee. Uh, maar we hebben één, één plekje gezien waar nog een, waar, waar nog een paar eentjes. Daar kunnen we wel omheen. We, ja. Dus die heb je weer net zoals je vorige week bij de Wildrijd door vertelde. Heb je ja. een gek weggejaagd? Nee, nee, helemaal <laughs> niet. Die werden, die werden er daar zelfs gevoeld. Maar volgens mij kun je dat heel makkelijk oplossen met een klein stukje ijstransplantatie. Uh, maar voor de rest was het ja. eigenlijk gewoon, gewoon hartstikke goed. Hey, en wat, wa wat merkten jullie van? Want ik bedoel, heel, heel Nederlands had inmiddels op zijn kop. Wat merkten jullie daar al van de nou, waren... ja, moet je telefoon... Ja, we waren natuurlijk dus <laughs> gewoon lekker met z'n tweeën aan het schaatsen. Of we, ja. waren, we reden mee. Met, met, met, een, met een ploegje, maar de gekte die, die, we, die we meemaken nu, eigenlijk, ja. eh, jij, je jij, jij, me aangepast... jij hebt ook wel een leuke, leuke wedstrijd gewonnen, volgens mij ik heb ook wel, ja. he, ook wel wat leuke wedstrijden gewonnen maar nu in één keer, iedereen wil wat van je de hele dag door, telefoon en al. we belden elkaar gisteren eigenlijk voor het eerst want ja, ik had het temperde de koorts een beetje erg, maar je had het wel wat lange koorts en ik dacht, nou, dat zal allemaal wel Komt een uh, zondagavond toen, die rayon, toen ik dat hoorde toen, dacht ik, ja. en toen ging ik de weersbericht nog echt kijken toen dacht ik, nou, verdomme, het gaat gewoon echt gebeuren nu hoor <laughs> Dus ja. toen hebben we ook meteen, ik dacht al aan heren, we hebben elkaar meteen gebeld. En toen uh, zijn ja. we, jongens, we moeten morgenochtend uh, moeten gaan schaatsen. Als was een gek dat ijs op. Ja, ja. ja. ja, maar ja maar dus de... dat en dan laat je dan, uh, zetten we dat een keer op Twitter of ergens. En dan, uh, dan, dan gaat het los hoor. Dan. Ja. <laughs> Ja. Ja, ik las wel iets van Ermel dat jij twittert aan Mark van ik heb al vier dagen niet meer geslapen. Ik word helemaal, ik ben de, Nee, de ja, maar ik, ik zit ook echt gewoon s'avonds naar, naar het plafond te staren. En het, want je moet aan een heleboel dingen denken. Hè. Het ijs moet goed zijn ja. maar je moet een slaapplek hebben. Je moet, je moet een ploeg hebben, je moet een nummer hebben. Je moet, je moet weten, wat, wat moet je aan? Ja, de schaatsen uh, moet je goed in orde uh, hebben. Hoe moet je eten? Bij wie moet je aansluiten? Eh... Uh, ja, wat, er zijn zoveel dingetjes die wij over, over kunnen kunt, kunt, kunt dromen en over kunnen nadenken. Nou, dat is zo leuk. En dat is, daarom is deze hele periode is ook gewoon leuk. We hebben ook tegen elkaar gezegd, we gaan er gewoon een feest van maken. Dat, het moet gewoon leuk zijn. Uh, het is de tocht, de tocht waar, het, waar het om gaat. Maar ook dit hele traject daar naartoe vandaag heerlijk ja, 50 kilometer genieten. Ja. Ja. Het is de aanloop daartoe ja. ja, is natuurlijk ja, ja. de, de aanloop daartoe ja. is al fantastisch. Je moet alleen wel even doorgaan. Een klein detail. Maar, maar, ja, maar een WK of een Olympische Spelen. dat is iets wat je helemaal, helemaal plant. Ja. Daar dat ben je jarenlang, weet je, precies op het ene moment, daar moet het gebeuren. Uh, en dat is eigenlijk niks, uh, te, daar valt niks te improviseren. Dit is volledig improviseren. Dit is gewoon ja. elkaar bellen. Vandaag hebben we een marathonploeg. Uh, opgestart. Op Want ja, ik, ik, ik, ik ben B-rijder. Ja, maar jij, jij ik mag, jij mag rijden, sowieso rijden. Maar Mark mag niet mag rijden. Niet. Nee. Dus Mark heeft nu, we hebben nu samen een... een, een, een de KNSB heeft een marathonploeg opgestart. Op, ja. op, op, op, op en Mark is nu ook en Dus we zijn samen ploeg. Je hebt vandaag, Mark Stop. Duiterd, vandaag een ploeg opgericht. En ja. dat betekent dat je, dat je mag rijden. Ja, ja. We hebben vandaag ploegen. Gisteren hadden we het er al over. En we meteen in contact gaan met de met de KNSB. En er uh, komen nog twee schaatsen bij met z'n vier. En uh, op die manier uh, kan ik ook, uh, ook rijden. Een aantal andere jongens ook. En uh, ja, goed. Dan... dan dat is mooi, mooi, mooi dat het zo kon. En dan ga je samen een traject in, weet je. Dan, je moet ook ergens deel van uitmaken. Dat is veel mooier uh, om, uh, om dat te doen. En uh, dan kun je het uh, allemaal wat uh, mooier nog beleven, nou ja, zelfs, dan ja. in je eentje. Dus jullie ja. rijden straks in ieder geval met z'n tweeën. Nou weet ja. ik, Erben, ja. heb jij wel eens tegen mij gezegd... Ik ga gewoon voor de winst. Ik, ik ga zeker. Gewoon. Ja, ja, maar ja, ik ben... Ik ga, ja, nou kijk, als je start, maak je een kans. Dus ik ga, ja, gewoon, ja, ik ja, ga dus, gewoon. Ik, kan, ik heb hoorde vandaag weer. Ik dacht namelijk dat het eruit was. Dat het, het, het eerste stuk is een stukje hardlopen. Maar daar hadden ze een aantal jaar geleden hadden ze het eruit gehad. Maar ja. ik hoorde vandaag dus, dat ze moet eerst nog anderhalf. nee, Bijna 1, twee kilometer moeten ze moet gaan hardlopen. Ik kan heel goed hardlopen. Dus, maar letterlijk hardlopen? Hardlopen. En daarna ja. moet je schaatsen aantrekken en dan moet je nog 199,5 kilometer schaatsen. Dus, de, dus de ik, ja, ja, ja. ik kan hard lopen. Als eerste door Sneek is ook mooi. Nou, dus, <laughs> ik, vandaag, we, we, we zijn vandaag door Sneek gereden en ik heb ik, ik heb ik heb ik had, een, ik had een traan in mijn ogen staan. <laughs> nee, echt wel wat en ik wat niet van de kou, want ik reed daar door, door, door, door, door sneken. En dan zag je gewoon mensen met sneeuwschuivers. Gewoon met een schep. Of met de, iedereen ja. is daarmee bezig. En iedereen de, draagt daar zijn eigen steen, steentje bij. Iemand is gewoon daar met een schep bezig. Dacht ik ook bij mezelf. Ja, dat, wat jij aan het doen bent, dat is echt. als je zo 200 kilometer moet schoonmaken... dan, <lacht> dan, dan, dan, dan, dan duurt het minimaal nog vijf jaar. Maar dat gaat het niet om. Het gaat om het idee ja. en dat, dat mensen daarmee bezig zijn. En iedereen is, is enthousiast. En dat, ja. Ga jij ja, dat is ook uh, voor de winst, maar? Zeker. Ieder, ja. nee, de, het is net winst, als erven, zegt je. Je hebt... Het gaat om het, natuurlijk, uh, die jongens die zijn veel beter getraind dan, uh, dan ik hierin. Ik uh, ben getraind om vier rondjes, bijna vier rondjes, keihard te schaatsen. Dit is maar één rondje dan, zei uh. <laughs> maar goed. <laughs> dit is wel een heel ander verhaal, merkte ik al op het ijs. Dus, uh, uh, ja, winst is niet, uh, niet echt heel, maar net, het gaat om het idee dat je een kans hebt in ieder geval. Ja. Dat, en, je, dat je toch meedoet en dat je wie weet wat er gebeurt. Maar ja. dan staan jullie daar straks, misschien wel naast elkaar, aan de start. Ja. Het is nog donker ja. en dan rijden jullie weg. Blijven jullie bij elkaar? Nou, maar... we, gaan, we, gaan, we gaan nog eerst hard rijden. Maar als we elkaar... Ik denk dat we eerlijk voor elkaar halfweer de race denk ik wel ergens tegen. En ik denk dat we, dat we elkaar dan maar gewoon heel goed moeten helpen. Dan wel, ja. En op de bonken vaart, dan zien we wel... Uh... Ja, nee, jij ging hem <laughs> voor mij aantrekken. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> <laughs> de, had... de laatste kilometer is er ieder voor zich. Uh... Uh, okay. ja, okay. Erwin, ik had jij straks even aan de telefoon. En toen uh, was je op weg hier naartoe. En toen, nee, nou, jullie hebben 50 kilometer geschaast. Ja. Toen zei je, ik ben best wel kapot. Nee, joh. Nou, nee, nee, nee, nee. je was wel een beetje moe. Nee, ik ben, ik, ik, je voelt wel dat je 55 kilometer gereden hebt. Hoe moet dat? Nee, nee, maar dat is echt waar. Ik heb, een maraton, ik heb twee keer een marathon hard gelopen. Dat is echt tien keer erger dan, dan, dan, dan, dan uh, oh, een wat? stukje schaatsen. Dat schaatsen dat is, is natuurlijk ah, onze, we wel schaatsen. Onze, onze natuur. Dat ja, kunnen nee, we, dat we dat gewoon. Ja, ja Marta is dat echt waar. Ja, ja, ja, het is wel heel anders, maar het... Ja. Ja. Ja, maar het is, wel, en nee, nee, het is wel ver natuurlijk. We kunnen, wij oefenen niet 200 kilometer. Al die marathons gaan, die gaan ze. Standaard één keer in de week gaan ze zes uur lang op een fiets zetten. Nou, dat heb ik, heb ik nog in mijn hele leven nog nooit gedaan. Ja, gelukkig niet. <laughs> nee. Jullie zijn er klaar voor. Tenminste, ja. uh, jullie willen in ieder geval heel graag. Nee. De vraag is natuurlijk wanneer? Ja, ne net na het weekend hoop ik. Maandag, in, dinsdag? In, ja. Ik denk, het... ik denk er vlak voor. Want maandag gaat het weer dood, hè? Ja, ja. daarom. Dat, dat, Vrijdag. Dat hoor ik... Vrijdag? Nee, zondag denk ik dan. Dan gaan ze hem net doen zondag voor de niet. door. Dan moeten ze hem zorgen dat ze hem nee. Nou, ja, zandag, ik weet niet of het zaterdag is. Mag het niet kan. op zondag? Nou, dat weet ik niet of het kan. Nee, <laughs> dat, dat weet doe ik. Doe jij niet dat... mee, Mark? Nee, ja, nee, ik, ik nee. Wel, maar? Nee, ik zeker wel. Ja. ik doe wel mee. Vorig was op zaterdag. Ja, dat was echt een enorm feest. weet ik wel. Ja, dan denk ik dat het zaterdag wordt. We gaan zaterdag. Zaterdag. Dat zou mooi mooi. Ja? Zaterdag. Een paar miljoen, miljoen zaterdag. Paar miljoen mensen langs het parcours. Twee ja, miljoen. Hè? Het wordt leuk. Twee miljoen. 2 miljoen en waaronder dus Erben en Marte uit Maar tenminste jullie doen mee ik sta er ja waar welk bruggetje waar nou ik kan ook gewoon een beetje van punt naar punt rijden we hebben nog iemand gaaf het hier nodig dus ik vind dat jij daar moet staan staan met je weet dat ik niet kan koken Erben. maar gewoon een pan smeren. smeer met dat is wel al bij deze helemaal goed maakt uit het maar eens heel veel succes en nou ja tot op het ijs Dankjewel. BNM today Willemijn Veenhoven. Ja, ze zijn nog gesmeerd de boterhammetjes. En uh, iedere dag doen wij een, uh, een update met Erben Wennemars over, over de Elfstedentocht. Gaat het gebeuren? Hoe staat het met het ijs vanaf nu? Vanaf morgen, iedere dag, Erben. Tijd voor het laatste woord dan. En dan beginnen we met PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Gewoon aan het werk vandaag. Nu 91 tot ontvangen, fractiepost bestudeerd en stukken geschreven. Maar toch kriebelt het stiekem een beetje als mijn blik naar buiten afdwaalt. Zou het? Ik laat geen weerbericht schieten... En koortsachtig wacht hij inmiddels half Nederland op die drie magische woorden. Eat, get, on. En dan modeontwerper Hans Rubink. De mensen van de service van de aandacht deden er 14 minuten en 21 seconden over om mijn oproep te beantwoorden. Zolang stond ik in de wacht. Ja, zei de juffrouw, het is ook lunchpauze, meneer. Ik zeg, maar er staat bellen tot half 1." Dan wachten jullie tot met het lunch tot het zover is? Ja, maar ik zit hier nu alleen. Op de achtergrond hoor ik haar collega de afspraak maken met een andere beller. Jammer. Ik kan me gewoon beter zeggen. Sorry dat het wat langer duurt. En dan als laatste de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Wat is er nou zo mooi aan schaatsen? Ik denk het monotone. Zowel als je naar de tv kijkt als wanneer zelf de ijzers worden ondergebonden. Voor de tv alleen maar de rondetijden bijhouden, dat is al genieten. Op het ijs een ritme te pakken krijgen, het geeft voldoening. En bij een burgemeester komt er dan bij met de blik vanaf het ijs denken. Dit is ook mijn stad. Morgen dan zijn wij er weer. BNN Today. En kan je ons niet missen. Dan kan je even naar onze Facebook. facebook.com slash BNN Today. En allemaal leuke foto's vind je daar ook. Zometeen langs de lijn met niemand minder dan Gio Lippens. Veel plezier met hem. BNN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 ...dat we graag een hele strenge vorsperiode horen. We gaan echt voor een Elfstedentag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.